...met het NOS-journaal. Het kamp van president Trump beskant dat hij op onwettige wijze... ...tienduizenden e-mails in handen heeft gekregen. Mueller doet onderzoek naar Russische inmenging... ...bij de Amerikaanse verkiezingen. De e-mails zijn verstuurd door het transitieteam van Trump. Dat team van dertien mensen bereidde zijn presidentschap voor. Mueller kreeg de e-mails van een overheidsagentschap. De advocaat van het kamp van Trump zegt dat de mails illegaal zijn verkregen... ...omdat ze particulier bezit zijn en geen overheidsbezit. In Den Bosch zijn vijf auto's van dakdekkersbedrijven uitgebrand. Gisteren brandden binnen tien minuten al vier auto's uit en vannacht nog één. De politie gaat uit van brandstichting en doet onderzoek. Tegen omroep Brabant zegt een van de getroffen bedrijven dat het gerichte acties zijn. Volgens hem is het geen toeval dat de slachtoffers allemaal dakreparateurs zijn. De daders zouden de concurrentie willen uitschakelen. Eerder werd een aantal dakdekkers al getroffen door diefstal en vernieling. In Den Bosch zijn zo'n 300 dakdekkersbedrijfjes. In grote delen van het land heeft het verkeer vanochtend last gehad van gladheid. KNMI kondigde code oranje af voor het noorden en oosten van het land. Op verschillende plaatsen zijn ongelukken gebeurd. Bij Grijpskerk in Groningen kwam een automobilist om het leven... nadat ze van de weg was geraakt en in het water terecht kwam. Na A7 was tussen Zaanstad en Hoorn een tijd dicht. Op een aantal snelwegen werd de maximumsnelheid verlaagd naar 50 km per uur. Inmiddels is het alleen nog plaatselijk glad. En verder schijnt de zon vandaag en is het zo'n 4 tot 7 graden. Later neemt van het westen uit de bewolking toe en vanavond volgt regen. In het oosten kans op natte sneeuw. Morgen overwegend droog, af en toe zon en dan ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Sneeuw, warmte, kerst. M. Dit is Kerst met M. met nu nu Zandvoort op zondag. Again on Valentine Denying me the only thing I wish was mine All I want for Christmas is you Nothing, oh nothing new Borrow the blue I'm afraid nothing else will ever do All I want for Christmas You'll have to kiss me, baby. That's the rules, and how will you resist me on this? Gezellige tijd aan het eind van het jaar. Zie FM brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. Ja, ja, ja, ja, ja. Na. As you once, as you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now. Then why don't we call her? So you wanna go.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 time, now I stand all alone and my house is not a home without that girl of mine, oh Christmas, Christmas just There's ain't Christmas without the one Well, Last year, this time, going shopping for presents together, making vows to leave each other never. It was a waste of time. Oh, Christmas just ain't Christmas. Christmas.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 Ik dat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 For the...